Het is middernacht, het is woensdag 7 november in Nederland. Het is gisteravond, dinsdagavond, 6 uur aan de Oostkust in Amerika. 3 uur, dinsdagmiddag aan de Westkust. Live vanuit de Melkweg bent u er klaar voor. Wij wel de aftrap met de hoofdpunten van het nieuws. Lieselot Thomas. Rond deze tijd sluiten in Amerika de stemlokalen in Kentucky en Indiana. De uitslag daar geeft nog geen aanwijzing over de uitslag van de presidentsverkiezingen. Omdat al wel vaststaat dat ze naar Romney gaan. Om 1 uur onze tijd wordt het spannend, want dan gaan de stemlokalen onder meer dicht in de swing states Florida en Virginia. Verwacht wordt dat het hier in eerste instantie too close to call is. Als Romney in Virginia wint is dat voor hem een flinke opsteker, maar als hij in deze zuidelijke staat verliest, dan maakt hij weinig kans op de eindzegen. Om half twee Nederlandse tijd volgt de cruciale staat Ohio, ook hier zal het waarschijnlijk in eerste instantie too close to call zijn.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 Ook de internationale wielerbond, de UCI, wil een onafhankelijke commissie in het leven roepen. Die moet een manier vinden om iedereen met een dopingverleden uit het wielrennen te bannen. Ajax heeft in de Champions League goede zaken gedaan door een 2-2 gelijkspel uit tegen Manchester City. In de pool leidt Borussia Dortmund dat uit met 2-2 gelijk speelde tegen nummer 2 Real Madrid. Ajax staat derde met 4 punten uit 4 wedstrijden. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of modregen, ook overdag regen... en het wordt dan ongeveer 11 graden. Van middernacht tot 6 uur vanochtend, Amerika kiest de uitslagennacht. President Obama promised change, but he couldn't deliver it. I promised change and I have a record of achieving it. That's what we believe. That's why you elected me in 2008. And Iowa, that's why I'm running for a second term as president of the United States. Het is middernacht geweest. Goedenavond. Tot zes uur deze ochtend zijn we bij u vanuit de Melkweg in Amsterdam. Met allemaal mensen hier in de Melkweg. Allemaal mensen aan tafel die willen weten hoe het afloopt. Blijft Barack Obama nog vier jaar president? Of trekt naar één termijn die ander het Witte Huis in, mid Romney? Zes uur lang hoort u hier uitslagen, gasten verslaggevers in Amerika, Twitter, muziek uit de campagnes... en nog veel meer informatie op nos.nl slash kiest. In Amsterdam met, u kunt het horen, een gezellige chaos op de achtergrond. In Washington, voor het overzicht, onze correspondent Wessel de Jong. Wessel, welkom in de show. Ja, hoi Tim. Wat denk je, weten we het straks om 6 uur Nederlandse tijd hier wel? Want de uh, the call gaan we misschien vaak vaker horen. Ja, dat wordt, uh, dat wordt heel spannend of we dat dan ook echt gaan weten. En dat hangt er eigenlijk van af... Ja, hoe scherp, hoe, hoe groot de marges worden vooral dan in Ohio. Hè, dat wordt de centrale staat van, uh, van de avond waar alles om gaat draaien. Als die, als die marge kleiner wordt dan, uh, dan, dan zeg maar 50.000 50 stemmen, hè, dus een, een, een kleiner procent... Ja, dan krijg je toch kans op hertellingen en uh, alle mogelijke juridische procedures uh, en gedonder. En dan weten we het morgen zeker niet. Nou, de, de zwartste voorspellingen zeggen dan dat we het pas dan binnen tien dagen weten. Nou, laten we daar eventjes maar vooralsnog uh, niet van uitgaan dat het zover gaat ja, komen. Bus, nee. En Ohio verwachten we zo tenminste rond half twee. Dan sluit de stembus, hè? Dus dan kan de eerste exit vol komen. Sinds half twee, dan sluiten we de stembus. een uurtje daarvoor hebben we dan Virginia gehad. Ook ontzettend spannend. Half twee, dus dan Ohio. Ik denk dat dan vrij snel daarna er al, al exit polls komen. En een half uurtje later is het ook al meteen heel spannend hoor. Dan, dan is het om twee uur s'nachts. Dan komt Florida binnen. En dat is ook, ja, dat is ook een, een van de hoofdprijzen, een van de drie hoofdprijzen, zeg maar. Wessel, je houdt het allemaal bij. We komen vaak bij jou terug. Jij bent de man deze nacht die je allemaal gaat vertellen qua nieuws. Waar zijn we nog meer? We gaan een rondje langs de velden maken. We gaan naar Chicago, we gaan naar Boston. Laten we daar even een tussenstop maken. In Boston bij Mid-Romney was een verslaggever Marcel Brul. Marcel, hoe is de locatie die Romney heeft gekozen daar in Massachusetts? Nou ja, het is... Een... Een hele grote conventiezaal, een conventiecentrum in Massachusetts. Dat is de staat waar hij gouverneur is geweest en hij is hier niet heel erg populair de afgelopen dagen uh, geweest heb hier rondgelopen. Dit is een democratische staat en toch kiest hij ervoor om hier zijn uitslagenavond te houden in een groot centrum, zoals ik al zei. Um, het begint pas over een uur, dus om één uur bij jullie, om zeven uur hier. Er zijn al wel een aantal mensen die naar binnen mogen. Ik geloof dat er uiteindelijk 2000 zijn. Mensen die, zoals we... We hebben vooral grote donaties hebben gegeven. Die mogen daar uh, vanavond bij zijn. In die zaal. Wij niet. Wij uh, mogen uh, eigenlijk uh, uh, niet naar binnen. We gaan het natuurlijk wel proberen of we daar af en toe nog eens een keer uh, naar binnen kunnen gaan. Maar de beveiliging is heel erg streng. En daarbinnen mogen alleen maar Amerikaanse media komen. En uh, de genodigden natuurlijk. Maar uh, zojuist uh, toen kon ik nog wel eventjes kijken. Toen ze druk bezig waren met de voorbereidingen in die zaal. En, en toen ik daar aankwam, toen waren ze aan het stofzuigen. De zaal is redelijk groot, maar eerlijk gezegd toch kleiner dan ik verwacht had. Schat in dat er zo, nou wat zal het zijn, 2000 mensen of zoiets uh, in kunnen. Maar misschien vergis ik me daarin hoor, want dat uh, kan bedriegen. Er wordt wel heel veel um, van de zaal ingenomen door allerlei camera's. Twee enorme stellages zijn er opgesteld um, voor vooral Amerikaanse media. Want wij mogen hier straks niet meer zijn. En uit voor mij zie ik het podium. Een gigantisch podium waar in een halve cirkel letters boven hangen. Believe in America. Met een beetje glassexachtig spul worden de glazen platen die voor het podium neergezet worden. Schoongemaakt door een meneer. Zodat er geen streepje, geen veldje en geen vinger meer op zit. Marcel Bril in Boston en onze verslaggever Matthijs van de Wiel is in Chicago. Matthijs, goedenavond voor jou, goedemiddag. Goedenavond, goedemiddag. Ja, ja um, vier jaar geleden was jij er ook bij, hè in Chicago. Toen was het in Grand Park buiten. Waanzinnige sfeer. Hoe, hoe zit je er nu bij? Ja. ja, het is toch echt heel even heel, iets anders hoor. Uh, dat park een enorm volksfeest, een kwart miljoen mensen die daar. Mooie avond was het. Uh, best wel warm voor dit seizoen. Eigenlijk te warm. Helemaal helder weer. En al die mensen die daar in spanning uren stonden te wachten voor dat historische moment. Ja, het wordt echt heel anders vanavond. Het is nu binnen. Uh, officieel vanwege het weer en vanwege de beveiliging. En die twee dingen kloppen ook wel. Het weer dat is heel anders dan vier jaar geleden. Het is goed en nat. Dus wat dat betreft, maar goed dat we binnen zitten. En de beveiliging. Ja, de beveiliging van de zittende president is extreem. De Secret Service heeft hier het gebouw overgenomen. Alles wordt gecheckt. Je spullen worden door honden besnuffeld als je naar binnen gaat. Hele strenge security. Goed, dat zijn de officiële redenen waarom Obama heeft gekozen voor deze indoor locatie. In plaats van het park. Maar wat ongetwijfeld ook wel meespeelt, is dat een herhaling van dat enorme volkslees van vier jaar geleden. Dat erg onwaarschijnlijk is. Als je hier de sfeer proeft in de stad. Ik ben natuurlijk steeds geneigd om het te, te vergelijken met die euforische stemming van vier jaar geleden. En ik ben nu, hier nu een paar dagen. Het, het zijn gewoon verkiezingen. Het is niet meer datzelfde gevoel van hier gebeurt iets bijzonders. Het is gewoon een gevecht tussen twee kandidaten. Hij heeft wel heel veel aanhangers hier in Chicago die heel hard voor hem gewerkt hebben. Maar het is niet meer datzelfde magische gevoel. En uh, ongetwijfeld is dat ook een van de redenen waarom hij niet verwacht dat het zo'n gigantische explosie van feestvreugde wordt vanavond en daarom een veel kleinere locatie en binnen vanavond. Matthijs van der Wiel in Chicago en Marcel Bril in Boston, we komen nog vaak bij jullie terug. Tonight is the night, maar die is nog lang, dus is er nu even de tijd om terug te gaan. Na de campagne van de afgelopen vier maanden... Mitt Romney, reken af, met zijn rivalen... eiste in augustus de kandidatuur op voor de Republikeinen. Wat volgde was een harde strijd tussen Obama en Romney. Uitgeleiders verwijten aan elkaar... en talloze, talloze verkiezingspotjes vlogen over het scherm. Hey, this is Barack. Listen, I need to know if you're on board. I'm a guy who believes in the vision of the founding fathers. I believe this is the land of opportunity. During the last weeks of this campaign... there will be debates, speeches and more ads I met Romney and I approved this message He's been a big disappointment hasn't he Mid mm. yeah! Romney kan nu eindelijk al zijn aanvallen richten op Obama I'm Barack Obama and I approved this dollar, message dollar, dollar, Van zijn imago van miljonair moet hij het niet hebben This man will not let us down This man will lift up America well, I've got um, I've got Mr Obama sitting here And he's I, I just was to ask him a couple of questions. I think it's maybe time. What do you think for maybe a uh, businessman? How about that? Templat was the avant of mid Mr. Chairman and delegates, I accept your nomination for president of the United States. Ik denk hij heeft zichzelf hier al getroffen. Hier stond iemand die de belangrijkste speech van zijn leven ging houden. Being president doesn't change who you are. No, it, it reveals who you are. You must reelect president Barack Obama. We draw strength from our victories. And we learn from our mistakes. But we keep our eyes...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 I like PBS. I love Big Bird. Actually, like you too. But I'm not gonna. I'm not gonna keep on spending money on things to borrow money from China to pay for it. It's me, Big Bird. We didn't know that Big Bird was driving the federal deficit. Big yellow, a menace to our economy. Well, you have to scratch your head when the president spends the last week talking about saving Big Bird. Not by. true. By how much did you cut him by then? Governor, we have actually produced more oil. No, no, how much did you cut licenses and permits on federal Governor, land and federal waters? Governor Romney, here's what we did. I think the Vice President very well knows that sometimes the words don't come out of your mouth the right way. What in the world I'm gonna do tomorrow? But we can't kill our way out of this mess. A few months ago, when you were asked what's the biggest geopolitical threat facing America, you said Russia. America, America, God shed his grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Whoa. Well, well. Zo swingen we de nacht in. We swingen toch weg naar de swingstates... waar het natuurlijk de komende nacht om gaat. Iemand die daar alles vanaf weet is Hans Anker. Welkom, Hans. Welkom. Een, uh, een hele oude bekende. 2008 zat hij de uitzending uh, in de verkiezingsnacht 2004. En natuurlijk die onvergetelijke nacht in 2000... toen de verkiezingsnacht vijf weken duurde... voordat er een winnaar werd aangewezen door het Hooggerechtshof. Uh, Hans Anker, politiek stratege, adviseur... onder meer betrokken bij de campagne van Bill Clinton alweer veel eerder. Afgelopen jaar was je, als het is. Is in uh, New Hampshire, Pennsylvania. Bij de voorverkiezingen heb je zowel uh, Obama als Romney van dichtbij meegemaakt. Dus is de meest voor de hand liggende eerste vraag: wie wordt het? Uh, ik denk nog steeds dat het Obama wordt, omdat uh, Obama gewoon heel sterk staat in uh, Ohio. En dan zit hij op 50%, en dat is nog de magische grens. Maar ja. Het zit toch allemaal heel dicht bij elkaar uiteindelijk, dus het kan opeens uh, toch weer anders lopen, blij, gelopen blijken te hebben. En wij hebben daar ervaring mee in 2000, of toen zijn we drie keer heen en weer gegaan. Dus wat dat betreft is het de vraag of de luisteraars wel zo verstandig gaan doen om naar ons te luisteren. Maar goed, we doen ja, dat ons dat best. Wordt, zeg dat nou niet! Maar ja. ja. het was natuurlijk heel spannend, met name ook de afgelopen dagen toen te hadden die voorsprong heel dicht bij elkaar. Welke kant ging het op? Wat is er ja, gebeurd die afgelopen dagen? En je herkent ook dat gevoel van opeens gaat het momentum. lijkt het net weer de, de ene kant op te gaan, dan weer de andere kant op. En het gaat om hele kleine bewegingen. En je denkt van oké, okay, nu, nu gaat Romney echt loskomen. Nu gaat Obama echt loskomen. De afgelopen 24 uur waren denk ik voor Obama. Maar ja, als straks de eerste echte resultaten binnenkomen. Dan kan opeens dat momentje weer de andere kant op wijzen. Iedereen roept de hele tijd de opkomst. De opkomst ja. is waanzinnig belangrijk. Ja. Hoe zie jij dat? Nou, dat, dat, dat klopt. Uh, die mensen hebben daar gelijk in, omdat uh, Amerika split down the middle. Dat is al heel lang het geval. Uh, en eigenlijk is het zo dat elke kiezer die je bevraagt, die blijkt uiteindelijk toch een loyaliteit te hebben voor één van de twee partijen. En de kunst is dus niet zozeer om dem, iemand die democratisch wil stemmen om te uh, proberen om een republikein van te maken. Maar de kunst is veel meer om te zorgen dat al die mensen die enige loyaliteit hebben naar jou toe, om die bij de lurven te pakken en desnoods uh, uh, naar de stembus toe te slepen. Want dat is waar je je winst uh, gaat boeken. Ja, en dan, en dan wordt er gezegd, dat is vooral voor Obama heel erg belangrijk, de opkomst. Ja, maar dat, in 2004 bleek het heel erg belangrijk te zijn voor George Bush. Dus uh, hè, Toen heeft hij de kerken uh, gebruikt om te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk gingen stemmen. Dus het is echt voor allebei de, ka de kandidaten buitengewoon gewoon belangrijk. We dus even kijken, over drie minuten gaan de eerste stembokalen dicht... Dan krijgen we die eerste concrete signalen van welke kant het opgaat... Daar nou gaat iedereen rekenen, want dan moet je uitkomen op 270 kiesmannen. Ja. Die 270 van die electoral uh, colleges wint, die, die, die pakt het presidentschap. Is er zo'n zo scenario, want jij bent natuurlijk aan de rekening geslagen, heb die, die swing steeds bekeken. Dus er is er een scenario denkbaar dat er geen, uh, geen winnaar komt? In theorie kun je gelijk spel hebben, 269 uh, kiesmannen. Maar dan gaat de verkiezing naar het huis van afgevaardigden en daar hebben de Republikeinen vrijwel zeker, 99% zeker, een meerderheid. Dus dan is het de verkiezing voor Romney. Maar Romney is dat een, is het is, is, dat een, is dat een mogelijk scenario? Ja, dat is wel heel goed mogelijk. En dan krijg je in ieder geval mathematisch, dus wiskundig is het mogelijk. Ja. Maar dan moet je al heel behoorlijk gaan puzzelen met swing states. En die moeten dan toch hele onverwachte kanten opvallen om precies op dat gelijkspelletje... Uit te komen, dus. maar, maar als dat zo is, dan doet zich er het hele rare scenario voor dat het huis van afgevaardigden dat in handen is van de Republikeinen, ja. die kiezen de president, ja. um, maar de Senaat mag de um, vice-president kiezen. Uh, ja. Uh, nou, dat zou, ik, uh, dat zou ik zelf uit moeten zoeken, eerlijk gezegd. Nee, ik ben nee, zelf wat gefocust dat er, op de president, dan zien we dat uh, niet. Uh, uh, nee, uh, nee. Uh, nee, ik begrijp dat er een de... raar soort constructie is: dat er dan zou er een Republikeinse president komen met een Democratische vice-president, in theorie. Nou ja, op zich hoeft dat niet een beletsel uh, te zijn, maar uh, de, de framers van, van uh, de grondwet die hebben echt hierin voorzien. Uh, dus het is uh, eigenlijk doodnormaal uh, in de pleeg van Amerika. als het gelijkspel is, gaat het naar het huis van afgevaardigden En overigens op die manier, ook uh, uh, Gerald Ford, is uiteindelijk, omdat hij de voorzitter was van het huis van afgevaardigden werd hij op een gegeven moment vicepresident, omdat de zittende vicepresident uh, uh, zich terugtrok. En uiteindelijk, doordat ze moest aftreden, is hij ook president geworden. Dat is de eerste niet gekozen president van de Verenigde Staten. Dat zijn de horror scenario's. We gaan daar hopelijk niet op hopen. Maar we weten je gewoon. Ik ja. gewoon... dat is ja. Ja. Om... Het is wel weer spannend voor ons, denk ik. Hans Anker, jij gaat de meest uh, ondenkbare scenario's betekenen, je komt later deze uitzending, later deze nacht ja. uitgebreid bij ons terug als we weten waar ik kant op gaan. Veel muziek uit de campagnes. Ja. Look at me. uit ja, het jaar dat Ronald Reagan president werd, 1981. Een jaar eerder uit de korte mette gemaakt met uh, Jimmy Carter. Het was Journey met Don't Stop Believing. Bij ons dit uur de he het hele uur te gast in de Melkweg. En uh, u zult thuis wel denken, dat lawaai, ja, dat komt allemaal uit de Melkweg. Wij zitten er midden in het Melkwegcafé. Het is daar verkiezingsnacht. Het is uitermate gezellig. En Geert Mak is bij ons te gast. Goedenavond, Goedenavond. journalist en schrijver. U maakte een lange reis door Amerika in 2010... En dan schreef u het boek Reizen zonder John over geïnspireerd op reizen met Charlie, de reis van John Steinbeck in 1960. Over uw reizen gaan we het uitgebreid hebben, zometeen. Maar eerst even, we hoorden net de, de, wat hoogtepunten van, van de campagne voorbij komen. de, de conventies, de debatten. U heeft het allemaal gevolgd, hoe kijkt u daarop terug? Nou, voor het deel is het toch wel weer routine. Zo'n... Zo het klinkt een beetje blaadzee, maar zo'n campagne is voor een groot deel toch ook een show. Wat wij hoogtepunten noemen. Uh, goed georchestreerd. Wat voor mij toch een heel interessant moment was, was dat eerste debat tussen Romney en Obama. Maar en wij, het zou ongelooflijk misging voor Obama. Wij kijken, daar leggen wij het accent op. Ja. Vanuit Europa. Maar minstens zo interessant is wat de Romney deed. Want Romney, uh, die twee jaar lang... Toch vrij extreme standpunten had verkondigd om de Tea Party in zijn eigen Republikeinse partij maar op zijn hand te krijgen. Die schoot opeens naar het midden. En daarmee erkende hij eigenlijk dat de Republikeinse partij, zoals die de afgelopen jaren heeft geopereerd... ...te extreem aan het worden is om een president te kunnen leveren. Hij moest naar het ja. midden zwemmen om de onafhankelijke kiezers te vangen. En dat deed hij met verve, Maar hij deed het zo onverwacht dat Obama, ook slecht voorbereid, ja. moet ik zeggen. daar eigenlijk geen antwoord nee. op had. Maar dat is toch eigenlijk heel vreemd? Toch, het dat vind ik vreemd. En hij had er ook voorbereid moeten zijn. Maar ik vind de move van van Romney minstens zo interessant. Gel en... Gelooft u hem? Bedoel, wat is het, het echte gezicht van Romney? Ja, dat vraagt iedereen zich af. He, Romney heeft natuurlijk een verleden als een, als een redelijke liberal, ja, heel pragmatische gouverneur. Uh, uh, maar... Uh, en nu heeft hij de afgelopen twee jaar... heeft hij toch echt behoorlijk rabiate standpunten verkondigd. En het kon hem eigenlijk allemaal niks schelen... als hij maar kandidaat werd. Hij is... Hij wordt totaal niet vertrouwd binnen de Republikeinse partij zelf. Nog maar een jaar geleden nee. was drie kwart, twee derde van de Republikeinen... wilde hem absoluut niet als kandidaat hebben. Toch is het geworden. Uh, dus tegenstelling tot bijvoorbeeld George Bush, wat je ook van hem vindt... ...hij was erg populair. Het uh, is een heel erg kandidaat tegen wil en dank. Hij heeft één constante. Hij richt zich altijd naar zijn omgeving. Uh, toen hij in, in Massachusetts governor, uh, als gouverneur uh, opereerde... Uh, richtte hij zich naar de redelijk liberale omgeving daar. Je ziet nu bijvoorbeeld in de samenstelling van het overgangsteam... Uh, ...wat hij benoemd heeft, mocht hij president worden... ...dat hij toch ook weer nou, vrij veel mensen uit de, de, de, de vrij extreme conservatieve hoek... ...in zijn team heeft zitten. En dat zou er kunnen wijzen dat als hij president wordt... Dat is een sterke toch weer zijn, aanwijzing dat hij uh, toch wel een beetje de kant weer op gaat ja. van George W. Bush. Bovendien heeft hij Paul Ryan benoemd tot vice-president, kandidaat vice-president. Die is extreem, hè? Is zeer extreem. Uh, en uh, wel een hele... Je kunt... Ik heb een poosje gedacht, die Romney is ontzettend schoen. Hij, uh, hij, met Paul Ryan haalt hij eigenlijk de sympathie van zijn grootste opponenten, de Tea Party binnen... Die zeggen, ah, Romney staat toch aan onze kant. En zodra hij gekozen is, dan douwt hij hem in de kolenhok. Dat kan met, een, met de vicepresident. Dat heeft Kennedy gedaan met Johnson. Ja. Kennedy had een bloedhekel aan Johnson. Johnson heeft echt twee jaar lang zich op zitten vervreten. Dat, dat zou heel slim zijn. Want dan, dan, dan, als, als Romney dat ook zou doen. Maar dus laatste, dit weekend bijvoorbeeld, waar New York Times heel duidelijk zei... Uh, Paul Ryan heeft allerlei deals gesloten. Die wordt een hele actieve vicepresident. Een soort Dick Cheney. Zoals Dick Cheney onder Bush was. Uh, dus het wordt een. Ik vertrouw het niet helemaal wat daar gaat gebeuren. Nee, dat, dat, dat hoor ik daar. Ja, u schetst dus het beeld van de Republikeinen in de opkomst in Amerika. Is dat wat u ook hebt gemerkt thuis, die wel jaloersmakende reis door, uh, door Amerika? Ik heb even die laatste pagina's uitgeprint. Die plattegrond die u hebt gemaakt: die reis door het noorden naar beneden en weer terug uh, door heel Amerika. Hoe stopte daar onder meer ook in Wisconsin, maar ook op vele andere plekken? Merkt u daar dat, dus in 2010, dat de teleurstelling over Obama groeiende was? Jazeker, maar de teleurstelling over de politiek is een algemeenheid. Dat merkte ik, ik heb het vaker kan. Campagne... Maar je weet concreet over Obama. De man die de hoop vertegenwoordigde, de man die kon aangeven dat er verandering op komst was. Onder zijn aanhangers, eh, absoluut. Eh, eh, want het, eh, wel, wel veel aanhangers ook wel beseften dat hij het heel moeilijk had. En wat mij ook opviel, ook als ik met Amerikaanse vrienden en ook ik die pols keek, men was teleurgesteld in aan hem, maar men bleef al aan hem kleven. Dat is een heel interessant verschijnsel. Daar hebben de republikeinen ook grote problemen mee gehad. Die wilden natuurlijk dat die oude Obama-kiezers minstens zwevende kiezers werden, zodat zij die weer konden vangen. En dat losraken van Obama niet zo erg plaats En dat merkte ik ook. Mensen hadden grote kritiek. Maar uiteindelijk was het toch altijd nog wel hun man. Teleurstelling en hoop. De pessimistische en optimistische bericht, berichten die we hoorden op uw reis. We gaan er straks uitgebreid over verder praten. Fijn dat u hier aan tafel zit. Geert Mak. Uh, Luc Inkink, die kan je met geen enkele mogelijkheid pessimistisch noemen. <laughs> Absoluut niet. En hij verzamelt voor ons vandaag de hele nacht door alle belangrijke tweets en maakt daar een mooie selectie van. Ja, Twitter is een beetje opgericht hè, voor dit soort avonden, voor dit soort nachten. Daar is het voor. Dus ze noemen zichzelf ook op hun eigen site Your Guide to Election Day. En dat, dat is dan wel een gids waar je vrijwel niets in kunt vinden. Het is één grote chaos. En Twitter is uiteraard een bloedserieus medium waar allemaal politici, journalisten opinie maken rondstruinen. Maar het is ook vooral een medium maar, ja, waar eigenlijk een beetje lolle geitjes worden doorgestuurd. Er gaat er al de hele avond een foto rond van iemand die in een pinopak zijn stem kwam uitbrengen bij een Amerikaans stembureau. Dat heeft te maken met Mitt Romney. Die heeft uh, op, de Amerikaanse, uh, op televisie de Amerikaanse publieke omroep aanpakken. En daarmee wil hij dus ook bezuinigen op Big Bird Pino dus. En verder zijn er op dit moment vooral nog veel beschouwende tweets. We weten natuurlijk nog niet zo heel erg veel. Het account van de Amerikaanse Comedy Central zegt... ...vandaag doen de kiezers in heel Amerika mee aan een poll... ...om de staat Ohio te helpen wie ze moet kiezen als president. Er zijn ook al wat serieuzere berichten. Stijn Hustings is verslaggever van het Algemeen Dagblad. En hij tweet dat er problemen zijn gemeld met een touchscreen stemcomputer in Virginia. Die zou een stem op Obama als een stem op Romney registreren. Uh, de Amerikaanse autofabrikant Chrysler heeft al het personeel vrijgegeven. De vicepresident Ralph Gillix, die twitterde dat de wereld in. En hij heeft ook al wat stemadvies gegeven. Obama hielp namelijk de auto-industrie uit de crisis. En het bedrijf heeft ruzie met Romney. Dus dan mogen jullie wel raden op wie de president, de vicepresident wil dat er gestemd wordt. Niet iedereen volgt de verkiezingen vannacht trouwens. Twitteraar Patrick Petersen, die zegt dat hij vannacht niet gaat kijken. Anders is hij de hele ochtend hartstikke barak. En dat is een tweet die wordt ontzettend hey. veel rondgetweet. Ja, het is te melig om... Uh, ja. Barack Obama stond bij de vorige verkiezingen, trouwens bekend als een soort van Twitter koning. Hè? Social media campagne all the way. Deze verkiezingen deed Romney ook wel een aardige duit in het zakje. Maar desondanks weet Obama ons toch weer te verrassen. Zijn laatste tweet, een beetje de laatste campagne tweet die hij heeft uitgestuurd, was een foto van hemzelf met een enorme Amerikaanse glitterbril op, zegt Fantastisch. at Barack Obama. En daarbij stond de tekst, This guy is counting on you. En Mitt Romney doet het dan toch net iets serieuzer. Hij roept via zijn Twitter iedereen op om toch vooral te gaan stemmen... en vrienden en familie aan te sporen om ook te gaan stemmen. Howard Kurtz, tot slot, is presentator bij CNN. En hij kan niet wachten op de eerste exit polls. Hij tweet juist in afwachting van de eerste misleidende exit poll in 3, 2, 1, nu. Luc in een keer, Iking is goed misschien voor het weten voor de luisteraar. We hebben ook Luc Iking speciaal opgericht om dit soort tweets aan u te presenteren. We we de hele dag bij zitten, zodra er wat getwit wordt toen van hem. Het is 1 over half 1. tijd voor de hoogpunten van het nieuws. de nieuws. Niet slot, Thomas. Persbureau EP heeft bij de kiezers, bij de stembureaus een aantal vragen gesteld. En wat blijkt: 46% zegt dat het land op het goede pad is. 52% vindt het verkeerde pad. In 2008 vond maar 20% dat het goed ging. Verder vindt de helft van de ondervraagden dat Romney beter in staat is de staatsschuld aan te pakken. Tegen Obama 46%. Maar daarentegen vindt 52% dat Obama u beter begrijpt. Het gaat niet overal goed bij de stembureaus. Er wordt in Pennsylvania op sommige stembureaus nog steeds om een identiteitsbewijs gevraagd. Terwijl de rechter vorige maand bepaalde dat dat niet hoeft. Ook in Pennsylvania kon een man alleen op Romney stemmen. U hoorde het net. Ook als hij op Obama aanklikte, eh, klikte, dat is inmiddels rechtgezet. En in Pinellas County in Florida hebben meer dan 10.000 kie kiezers vandaag een telefoontje gehad. Waarin werd gezegd dat ze tot 7 uur morgenavond kunnen stemmen. Het zijn automatische telefoontjes en er is iets misgegaan in het systeem. De Amerikaanse beurzen hebben de handelsdag met winst afgesloten. Onder meer Defensie- en Energiefondsen deden het goed. Analisten concluderen daaruit dat beleggers rekenen op een verrassingsoverwinning voor Midrondie. Amerika in alle staten. We zitten hier in de melkweg bij de verkiezingsnacht. Aan alle zalen zitten hier vol met mensen die natuurlijk maar één ding willen weten. Wie wordt de president? En vooral ook met mensen die helemaal gek zijn van Amerika. En wij vroegen ons af, waarom houden toch zoveel mensen van Amerika? Nou, met die vraag gingen we op zoek naar bekende Nederlanders die een speciale band hebben met het land. Als eerste professor Robert Dijkgraaf. Die vertrok dit jaar naar Princeton. En hij is daar directeur van het Institute for Advanced Study. Dat is de academische thuisbasis van onder andere Albert Einstein en Robert Oppenheimer. I love, I love America. Mijn naam is Robert Dijkgraaf. Robert Dijkgraaf, Kort al. Een ontzettend leuke vent. Robert Dijkgraaf, uh, wis- en natuurkunde. Hij kan het fantastisch, ja. Robert Dijkgraaf is Robert Dijkgraaf. Hij is heel erg leuk, ja. Hij is op allerlei manieren heel erg leuk. Ja, ik vind het een hele bijzondere man. Ik word er een beetje ontroerd van. Robert Dijkgraaf. Ik heb ongelooflijke bewondering voor hem. Als directeur van het Institute for Advanced Study ben ik verantwoordelijk voor een, een klein uh, onderzoeksinstituut... wat uh, de absolute top uh, van de wetenschappelijke wereld probeert te vergaren. Dus ik ben eigenlijk een soort burgemeester van een klein Gallisch dorpje dat de uh, academische vrijheid bewaakt. Ik moest wennen aan de enorme verschillen tussen arm en rijk in Amerika. Het land is tegelijkertijd eigenlijk het rijkste land van de wereld en een van de armste landen van de wereld. En die twee werelden lopen dwars door elkaar heen. Het grootste misverstand over de Verenigde Staten vind ik toch wel... dat Nederlanders typisch denken als een groot land. Terwijl het toch veel meer een Unie van Staten is. Er zijn zoveel dingen hier die op lokaal niveau worden geregeld. De Amerikaanse minister van Onderwijs heeft eigenlijk niets te zeggen. Dat wordt allemaal door staten en door gemeenten bepaald. Dus het is veel meer een uh, collectie van losse onderdelen dan wij denken. Ja, de politiek vind ik hier compleet dysfunctioneel. Je zit hier echt met, met het zweet in de handen van hoe kan dit goed gaan. En uh, het opvallende is dat het tegelijkertijd het land toch werkt. Wat ook weer een indicatie is dat uh, politiek niet alles bepaalt. Het gekste aan het land is dat het eigenlijk een heel naïef land is. Heel optimistisch, het is absoluut niet cynisch. En toch werkt het. En als Nederlander ben je geneigd dat zo'n naïeve kijk op de wereld je uiteindelijk in een probleem brengt. Maar de Amerikanen, ook al gaan er heel veel mis hier, uiteindelijk lijken ze altijd toch wel weer de oplossing te vinden. Ik hou van Amerika omdat het land altijd optimistisch is. En Iedereen een kans geeft en dat ook op alle mogelijke manieren doet. Je hebt zoveel verhalen hier van hele gewone mensen die tot hele grote hoogtes komen. En ja, dat geeft de burger moed. Robert Dijk graag tegenwoordig woonachtig en werkzaam in Princeton, New Jersey. Een prachtig universiteitssteem, wat ook korte tijd de hoofdstad is geweest van de Verenigde Staten. Ook waar Albert Einstein in zijn tijd rondliep met IJskoos door Main Street. Main Street waar we straks met Geert Mak uh, uitgebreid over verder gaan. We gaan eerst even naar onze man in Washington, D.C., Wessel de Jong. Uh, je hebt natuurlijk ook uh, misschien nog wat laatste nieuws te melden. Iedereen zit hier heel vooral heel erg hard naar de klok te kijken. Nog 24 minuten tot de eerste polls binnenkomen. En dan vooral naartoe kijken met z'n allen naar Virginia. Wat conservatieve staten lopen ook al wat indrukken over binnen. Allemaal niet zo heel veel verrassend. Kentucky en dergelijke. Allemaal hartstikke rood, republikeins. Dus die staten, dat is eigenlijk de laatste stand der dingen hier. Je bent correspondent geweest ook in Brussel, in Budapest heb je gewoond. gewerkt. in Moskou, je kent Europa, daar hebben we het direct ook met Geert Mak over. Je bent vervolgens naar Amerika gegaan waar je nu ruim een jaar uh, uh, werkt. Uh, als Europeaan, wat viel jou vooral op tijdens die reizen door Amerika? Ja, het is natuurlijk een immens land, maar tegelijkertijd wat me vooral is opgevallen... Dat is de eenvormigheid eigenlijk. Dat je, dat je, en dat is ook de kracht natuurlijk tegelijkertijd, de economische kracht van het land. Dat je van oost tot west duizenden kilometers en je komt overal in diezelfde zaken, diezelfde winkels. Die hebben natuurlijk zo'n immens schaalvoordeel. Waardoor je, ja, een klein succes van een winkel is immens, meteen een geweldig succes in de Verenigde Staten. Wat me ook wel erg is opgevallen. Wat je, ja, je weet het uh, van tevoren natuurlijk. Maar als je... Echt in die conservatieve staten met die mensen gaat praten. ja, dan val je toch echt wel van je stoel. voor wat je dan toch allemaal te horen krijgt. Wat ik mensen niet over Obama heb horen vertellen. wat dat niet, nou ja, dat is dat, dat, dat durf ik je geen eens te herhalen op de zender. Ja, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Doet oh, het maar wel. Zeg wel, kom maar, wel. Ik maar zeg, kom op. Ja, ik wil het wel horen. Ja, dat dat, dat, dat hij, hij liegt over zijn afstuderen, uh, hij liegt over zijn herkomst. Hij is, hij wil als hij de kans krijgt. Dan, uh, dan zou hij alle religie uit de hele samenleving zou die uitbannen. Hij is, uh, hij is moslim. Daar gaan echt toch een heleboel Republikeinen geloven. Echt, uh, zijn daar echt van overtuigd dat hij moslim eh, is. en uh, ja Als je vraagt over vergelijkingen met andere landen... dan moet ik toch wel heel veel toch aan de Russen terugdenken. Die hebben ook een ongelooflijke neiging... om in allerlei complottheorieën te geloven en te denken. en kom je hier toch ook wel ontzettend veel tegen. De aantal mensen die toch echt er nog van overtuigd zijn dat de CIA 9-11 heeft gepleegd, nou, dat, dat, dat, ja, dat hoor je toch ook in Rusland veel, dat soort, uh, dat ja. soort, dat soort vergelijkbare theorieën. Dus de, wat ik net hoorde van Robert Dijkgraaf, die naïviteit, die, die zit er hier ook in. Wat, wat die ook heel leuk en lief is. Hier aan tafel, Geert Max Schrijver, um, u, u zit enorm mee te knikken. Ja, ik heb uh, de, de, veel door Amerika gereisd, en heb je gewoon de radio aan. Het is precies wat er nu gezegd wordt, uh, je hoort daar een, een, een dat, dat braakt de hele dag maar door. En dat wordt over miljoenen en miljoenen mensen aangehoord. Ik herinner me nog dat uh, een van die uh, uh, radio het zijn soort politieke dominees... die ook heel goed kunnen preken, die zegt dan bijvoorbeeld... ik heb Stalin bestudeerd, ik heb Hitler bestudeerd, jarenlang... En nu bestudeer ik berg, hoe zijn Obama? Met allemaal hetzelfde. Zo in die trot. Ja, ja. Je weet echt niet wat je hoort. Ja, u, u, u schrijft ook in uw boek... Um, um, het is, nou ja, ik wil niet zeggen een depressief boek... maar het is in ieder geval, uh, mijn indruk, het was niet heel optimistisch. Maar wat u nu zegt, dat, dat, dat komt voort uit dat het zo ongelooflijk gescheiden zijn. Hè? De levens van de democraten en de republikeinen. Ja, dat, dat heeft te maken wel met... Vroeger woonden mensen, leefden veel dichter op elkaar. Uh, uh, en dat is echt wel een hele belangrijke ontwikkeling. Sinds de jaren 50 woont steeds meer Amerikanen tegenwoordig ver uit de meerderheid in suburbs. Tenzij ze in grote steden wonen. En suburbs zijn va heel vaak toch een beetje gescheiden naar kleur en smaak. Er is een segregatie naar politieke opvattingen heeft er plaatsgevonden. En bovendien... In de jaren zestig, ik vergelijk in mijn boek de hele tijd toch een beetje het Amerika van 1960 en van nu. Dus ik ben ja. met de ogen van die schrijvers Timeback van vijftig jaar geleden ben ik een beetje door het huidige Amerika gaan reizen. Toen de suburbs in de jaren vijftig een prachtige plek meer voor ja. mensen om huizen zelf te kopen, auto's te kopen en de welvaar naar maar te trekken. Trok uit die oude steden weg. Dus je nu, door dat Amerika van Steinbeck rijdt, zie je overal vervallen binnensteden. Dichtgetimmerde huizen, soms musea. En die binnensteden hadden, we, dat was tegelijk de politieke context. Men woonde naast een Republikein. En je wist, hij heeft rare standpunten, maar geen slecht mens. Omgekeerde net zo. Dat is heel belangrijk. En bovendien, sinds 1960, in 1960 waren er nog heel veel. behoorlijk conservatieve. En in het zuiden zelfs een de racistische democrat. Er waren aan de andere kant, bijvoorbeeld aan de oosten, nog heel veel progressieve republikeinen. Die partijen hadden echt, die, die, die, die konden elkaar op een heleboel punten redelijk vinden. En waardoor er ook een redelijke samenwerking bestond. En dat evenwicht is volstrekt gestoord. Maar hoe, hoe is dat nu dan? Beschrijft u dat? Dus wonen, moet ik het me echt voorstellen dat je als democraat in je eigen democratische enclave woont en, en van je leven nooit een republikein tegenkomt? Nou, zo erg is het niet, maar het is, het, het, het, het is wel een beetje zo geworden, langzamerhand. Uh, men woont steeds meer in enclaves en de sociale verbanden lopen bijvoorbeeld steeds meer via de kerken, hè, die ook vaak een bepaalde politieke kleur hebben. Kerken kunnen trouwens ook heel vaak progressief zijn, hoor. Dus men heeft minder met elkaar te maken. Ja. De normale uh, debat en de normale omgang is, is, is wat vervaagd. En de media spelen daar natuurlijk een enorme rol bij. Die jagen die vervreemding aan. En bovendien, het moeten we bij al deze verkiezingen niet uit oog verliezen. Het gaat om bakkengeld en enorme financiële belangen. Mensen, je koopt als het ware deels een zetel. Niet koop je dat zelf, maar je bent voortdurend bezig met de financiering... En daardoor sluit je deals met Wall Street, met Hollywood... Uh, met de defensieindustrie, maar ook met een bedrijf in je eigen staat... die senator wil worden. Dus in onze Europese ogen is, zijn de Amerikaanse verkiezingen... Ja, uh, uh, redelijk uh, gecorrumpeerd. Dat, lijkt je. Dat, klinkt als, <laughs> dat klinkt als een verbittering in wat u, wat, u, wat u constateerde. Ja, de mensen zien dat natuurlijk ook. En, en, en zien eigenlijk dat iemand van hen zelf... Die in de politiek gaat, opeens overstapt naar een andere wereld. die voor een aanzienlijk deel bepaald wordt. door geldstromen. En dan zijn ze niet leuk. Wessel de jonge Washington. Ja. Jij ja, wil er iets aan toevoegen. Ja, dat we natuurlijk bij deze verkiezingen. dat er weer records verbroken zijn. Weer meer geld is er ingestoken in deze verkiezingen. En, en wat eigenlijk het schokkende was aan deze verkiezingen. je had natuurlijk bij de vorige verkiezingen. waren er nog regels eigenlijk allemaal. Dat bedrijven niet zo zonder meer geld. in allerlei partijkassen konden, konden storten. Nou, je hebt nu een beslissing gehad van het Hoge Rechtshof. Die heeft eigenlijk gezegd. anything goes. Iedereen mag net zoveel geld uitgeven. aan die campagne als ze eigenlijk maar willen. En je. Je ziet dat eigenlijk bij deze verkiezing, er zijn echt alle remmen zijn losgegaan. Er is 3 miljard is er aan deze campagne, 3 miljard dollar is er, is er uitgegeven. Echt onvoorstelbaar. Er was op een gegeven moment ook gewoon geld te veel. Er was geen zendtijd meer te koop in, de, in bepaalde swingstates. Zijn ze gewoon maar sportjes gaan uitzenden in, in staten waar het al volledig beslist was... om maar, ja, maar gewoon het geld maar op te maken. Het is echt, het is echt complete waanzin geweest. Rustem, dank je wel. Tijd voor muziek. wie dit is, die mag wat ons betreft de radio uitzetten. Bruce Springsteen, No Surrender uit 1984. The Boss uit New Jersey. Trouwfan van Obama, regelmatig ook te vinden op campagne-evenementen van de Democratische Partij. Dat deed hij vier jaar geleden al. Ja. Dit nummer stond je volgens mij onlangs nog in Ohio. En ik zag een hele leuke foto uh, van Obama met, um, met hem en met Jay-Z, die rapper. En die stonden ze een beetje zeker, uh, met ja. elkaar... Duidelijk even om Obama mooi neer te zetten. We gaan even kijken in de melkweg. Want het stikt hier van de Amerika-liefhebbers. En verslaggever Karin Albers die is er ook. En die, ja, die peilt bij mensen wat ze hier doen. Waar ze voor komen. Karin, wie heb je al gevonden? Nou, er lopen hier heel veel mensen rond. Zoals je al zei, allemaal Amerika-liefhebbers... En dat zijn bijvoorbeeld politici, dat zijn oud-correspondenten, er zit er ook een naast je. Uh, dat zijn uh, mensen die veel van Amerika weten. Geert Mak hebben we hier ook al gehoord. Er worden hier op allerlei plekken debatten gehouden, films vertoond, gediscussieerd. Wat heeft vier jaar Obama ons gebracht en wat niet? Moet hij het nog vier jaar doen of niet? Nou ja, dat soort vragen komt allemaal aan bod in de melkweg. En kort hiervoor liep ik aan tegen Europarlementariër voor de VVD, Hans van Balen. En ik vroeg hem of hij van plan is wakker te blijven tot de echte uitslag bekend is. Jazeker. Ik bedoel, sommige dingen moet je niet gaan slapen. En ik wil het ook echt weten. Het is, ik vind het spannend. Uh, spannender dan vier jaar terug. Want Obama is niet meer de man met uh, die elektriciteit om zich heen. Heeft, heeft, hoe, uh, dat was de grote verlosser. Nu is het een gewone kandidaat. Uh, en Romney heeft natuurlijk ook redelijk wat fouten gemaakt, hè. Hij heeft het goed gedaan in die debatten. Redelijk goed. Ik vond het overigens niet fantastisch, maar hij heeft zich gerevancheerd. Uh, dus het kan beide kanten op. Maar ik denk dat Obama het vanwege een bredere achterban toch gaat redden. En dan heeft hij vier jaar de mogelijkheid om echt wat te gaan doen. Want hij heeft deze vier jaar te veel verlummeld. Maakt het voor Europa uit? Um, nou, uh, als Obama president wordt of blijft beter. Dan denk ik dat of Hillary Clinton doorgaat, of dat John Kerry komt. Maar Clinton heeft toch gezegd: ik vind het zo'n zware baan, ik doe het maar één periode, komt, of was dat bluff. Maar dat merk je pas op het laatste moment. Hè. Uh, het moment als je al heel vroeg zegt dat je weggaat, word je niet meer serieus genomen. Dus je moet in principe toch. Ze heeft nu ook weer gezegd, nou ja, ze overweegt het. Maar of Clinton komt terug of ik denk uh, John Kerry komt. John Kerry kent Europa heel goed, hij is in Duitsland opgegroeid, hij heeft in Frankrijk gewerkt, in Groot-Brittannië. Dus men begrijpt meer van Europa. Niet Obama, maar al de mensen omheen. Mitt Romney is misschien uh, hij is steviger ten opzichte van China en Rusland. Uh, dus is misschien meer geneigd ook Europa erbij te betrekken. Maar dat hangt er weer van af, wie is zijn minister van buitenlandse zaken dan? Dat weten we eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk is het spannender voor u als Europarlementariër ja. Ja. als het Romney zou worden. Dat is spannender. Eh, ongewissig. Eh, Ongewisser. Maar ik denk dat eh, Romney wel zal proberen meer met Europa samen te werken op, op defensie- en veiligheidsgebied. Eh, Obama heeft Europa niet zo zien staan. Maar nogmaals, Clinton wel. En Kerry als dat de opvolger wordt wel. Eh, dus het zou vanuit buitenlands optiek heel interessant zijn. Nou, u blijft wakker de komende nacht. Ik uh, ga absoluut met een pot koffie en uh, een heleboel water bij de televisie zitten. En dan ga ik naar, Who's the president? He? Dat is het ontbijt in het koerhuis. Dan weten we het. Uh, maar dit zijn toch de mooiste dagen voor de democratie, hoor. Zoals de Amerikanen daarvoor gaan. En uh, ook al die vrijwilligers. Ik was in Charlotte. en Het zijn helemaal niet allemaal democraten. Maar die zeggen, ik, ik wil een vrijwilliger, want dit is mijn stad. Ik ga die buitenlanders ontvangen. Uh, heerlijk. Geniet ervan. Graag gedaan. Graag, gedaan. Graag gedaan. Hans van Baal heeft gesprek met Karen Albers. Hier in de Melkerdag. Ook nog een tafel. Geert Mak. Ja, het is toch een uur geweest waarin de nadruk werd gelegd op verbittering. Op pessimisme. Eigenlijk een redelijk negatief verhaal. Maar dat kan ook niet anders als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren met de middenklasse in de Verenigde Staten is gebeurd. Nee, die hebben het, eh, inderdaad zwaar te verduren gehad. Eh, door de crisis van 2008. Maar het is al veel langer aan de gang. Uh, en dat heeft ook wel te maken met het, het, het beleid uh, van de afgelopen jaren. Waar trouwens ook, ook democraten aan mee hebben gedaan. Hoor. Want, uh, we moeten niet vergeten dat Jimmy Carter eigenlijk begonnen is met de belastingverlaging. De tax cuts voor die met name de, waar de rijken van geprofiteerd hebben. Alleen dat is, de, de, ja, alle cijfers, dat kun je van de statistieken zien. Je ziet eigenlijk dat er een, een grote stofzuiger boven het land gehangen heeft. Wat toch wel heel veel geld gezogen heeft van de middenklasse en de, de onderklasse naar de bovenste 1%. Toen Stijnberg rondreed in 1960, werd van, uh, van elke 10 dollar die in het land verdiend werd, ging ongeveer 1 dollar naar de rijkste 1%. nu is dat 4 dollar. Dus de middenklasse uh, is, moest eerst... Vroeger kon je alles doen met één baan. Toen twee banen... Uh, man en vrouw moesten allebei werken. Uh, toen begonnen de spaarpotten op te drogen. Uiteindelijk fase van schulden maken. En er zijn allerlei onderzoeken naar geweest. Maar je ziet bijvoorbeeld in 2008, uh, dat was echt de grote crisis, uh, meer dan 20% van de middenklasse gezinnen maakte een enorme klap in het inkomen door. Zodat ze bijna een huis moesten verkopen. Men is kwetsbaarder dan in Europa. En dat maakt mensen ook schuw en, en angstig. Ik moet er tegelijk bij zeggen... Amerika kun je ook... mensen zijn heel flexibel, veerkrachtig. Dat de, precies mijn vraag. De veerkracht van die beroemde Amerikanen. Absoluut. Er is toch altijd de, de horizon dat waarachter absoluut. de zon schijnt? Dat is zeker het gevoel bij veel mensen. Maar is dat ook wat Obama de afgelopen jaren niet heeft kunnen zichtbaar maken... voor de mensen die in hem geloofden... maar daarin toch behoorlijk teleurgesteld waren? Dat klopt. Hij heeft dat niet kunnen overbrengen... Het is een beetje zijn tragiek. In werkelijkheid heeft hij nog heel veel gedaan. Zelfs de economist die je toch niet als liberal of links kunt zien... ...erkent dat eigenlijk Obama een enorme prestatie heeft geleverd... ...het eerste jaar van de crisis van 2009... Om ...de ergste rampen te voorkomen. Hij heeft misschien niet genoeg gedaan, maar hij heeft ongelooflijk veel gedaan... ...om te zorgen dat het niet erger werd. Want de Amerikaanse economie is bijna in de meltdown. Maar, mag je wel op... motors gered, maar hij komt met... Hij heeft, daarna is hij als het ware gevangen... in het hele web van de gezondheidszorg. En hij, hij mist het, ergens het gevoel... om zijn uh, kiezers... en degene die het wel met hem eens zijn... en de bevolking als geheel mee te nemen in het proces. Maar mag je hem dan toch afrekenen... aan het eind van deze rit? Dat je denkt van onderaan de streep... Is het, zijn het rode cijfers... voor de prestatie van Obama... van de afgelopen vier jaar? Ik zou dat onrechtvaardig vinden, omdat hij werkelijk, wat Bill Clinton in zijn prachtige toespraak ook zei, hij heeft een huis geërfd wat echt het dak lekte, het, uh, alles is vol gaten, de leidingen spoten eruit. Hij heeft gedaan wat hij kon om dat te repareren. En dan is het een beetje flauw en niet eerlijk, vooral van de republikeinen, uh, uh, op te zeggen van nou, uh, uh, kijk eens, je hebt het niet goed schoongemaakt, terwijl het toch echt... Ja, eerlijk waar, zij grotendeels die benden hebben veroorzaakt. Dus ik, het is ergens bij mij een gevoel van onrecht als mm. hij... Maar je mag best zeggen, nou, je had nog wat meer kunnen doen. En met name voor een deel is president zijn en politiek is er ook mensen motiveren. Mensen bij dingen te betrekken. En, en in dan... dat opzicht zei Bill Clinton ook altijd weer I still believe in a place called hope. Het dorpje Hope in Arkansas ja. waar hij vandaan komt. Hebt u dat op uw reizen uiteindelijk toch gezien? Is er altijd een hoop? Een klein stadje waarbij Amerikanen zeggen wij geloven in die toekomst van Amerika wij geloven ermee ook in Obama. Ik kwam dat stadje tegen. Peduca. Een penhandel van Texas. Alles dichter, getimmerd. Eén straathoek brandde licht. Dat was de krant. Die bestond nog steeds. 1400 oplagen. Maar daar zat ook een vrouw, een oudere vrouw, Jimmy Taylor. De euh, mooiste vrouw ooit van het stadje in 1956. Nu was ze ver in de 70. En ze hield de moed erin. En die vrouw zal het nooit vergeten. En dat is de veerkracht waar Amerika ook de komende vier jaar... welke er wordt in zal blijven gelopen. Geer macht, wij dank u hartelijk voor uw komst... hier in deze verkiezingsnacht uitzending in de Melkweg. Amerika in alle staten. Onze collega, buitenlandredacteur Jet Mok, die is in Florida. Daar ging het uh, in de aanloop naar vandaag niet overal goed met dat vroege stemmen. Lange rijen, soms wel 7 uur wachten. Uh, Jet, jij staat nu bij een stembureau. Staan er nu ook rijen? Nee, er staat helemaal niemand bij dit stembureau. Helemaal niemand. Het is bijna 7 uur. Het stembureau gaat over een paar minuten dicht. En er is helemaal niemand. Sterker nog, ik liep net even naar dat stembureau toe. En toen kwam er iemand naar me toe. Wil je nog stemmen? Wil je nog stemmen? Het mocht helaas niet. Maar zo is nu de situatie: er is daar echt helemaal niemand. We nee, sluiten bijna hè? twee uur Nederlandse tijd, acht uur bij jou. Dan krijgen we waarschijnlijk meteen de, uh, de exit polls. Um, er zijn verschillende problemen gemeld hè, bij het stemmen in Florida. Wat heb jij daarvan gemerkt? Ja, het grootste probleem de afgelopen dagen was toch wel die hele lange rij bij verschillende stembureaus. Um, wat ook gemeld werd, was dat in een county wat noordelijker dan waar ik nu ben... Um, ...een telefoontje werd gepleegd vanuit de county naar de inwoners... ...dat ze uh, morgen konden stemmen, dus woensdag. Dat telefoontje dat had er eigenlijk gisteren uit moeten gaan. Dat was een automatisch telefoontje, een robocall heet dat hier. Ja. Um, maar dat telefoontje dat ging er gisteren niet uit, maar vandaag. En dus hebben 10.000 mensen te horen gekregen dat ze morgen kunnen stemmen. En dat is natuurlijk wel een heel groot probleem, want morgen... ...zijn de stembus dicht. En wat gaan ze daaraan doen? Ja, dat de, ik neem aan dat er nu radiospotjes op zijn... ...dat de, die mensen worden teruggebeld om te zeggen dat het toch echt vandaag is. Ja, het is eruit gegaan en er is excuses aangeboden. Maar dat telefoontje dat is gepleegd ...en dat kan dus toch wel voor problemen zorgen. Vooral omdat het in Florida, het is altijd too close to call. Het, is, het zit zo dicht bij elkaar. De Republikeinen die zijn heel actief geweest. De Democraten ja. zijn heel actief geweest elke stem stelt. En dat is bijvoorbeeld ook een probleem in de county waar ik nu zit, dat is Broward County. En daarin, uh, daar werd vandaag bekend dat er 800 stemmen zijn afgekeurd omdat er een handtekening ontbrak. En dat waren dus mensen die eerder hebben gestemd en daarbij zijn vergeten een handtekening te zetten. En die, en die, en die stemmen die gaan dus de prullenbak in. Jetmok in Florida. Ja, ik moet soms een beetje moeite doen om hier te verstaan. Want het is hier ontzettend gezellig, maar ook een beetje lawaai in de melkweg. Jetmok in Florida, dankjewel. En we gaan straks al die staten af door het hele land. We reizen gewoon met de tijd mee, want er is een tijdsverschil van drie uur, van vier uur van de Oostkust naar de westkust. Dus we gaan op weg naar de eerste stemlokalen die gaan sluiten. Daarmee de eerste Exit Polls. Die de uitslagen gaan vertellen.